Het weer, het wordt zonnig en de temperatuur loopt op naar een graad of 12, Maar door een stevige oosten tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat file tussen Zaandijk West en knoopend Koenplein 4 kilometer. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knoopend Raasdorp 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oftewel... Ik op de Zandvoortse Radio met Fantasy aan begin van het derde en laatste uur. En ik heb al een hele tijd het idee dat we al heel lang niks gezegd hebben gewoon over jou. Maar het omdat toen uh, waarschijnlijk een lange plaat rijden. zo en het eind uh, ja, van uur twee. Ja. ja, dat was dat? Uh, bijna, bijna acht minuten. Dat was de Time Exocial Club en ja. Rumors. Oké, okay. ah, wel een, een mooie een plaat om te mixen. Daarom, ja, een lekkere mixplaat. Ja. Heerlijk. <laughs> Welkom bij derde uur. ZFM voor Zandvoort en de regio. En we gooien het allemaal in de mix ook in het uh, derde uur Ja, we hebben nog van alles en nog wat Met uh, natuurlijk rond de klok van kwart voor vijf Het gedicht van de week En het staat in het kader van vriendschap Want vorige week hadden we een mooie stem voor... Zo Pieter ja. Eigen voorzitter Die uh, liet even uh, zich van de goede kant horen Maar ja, die heeft ook een stem die heeft ook jaren opgeoefend waarschijnlijk Ja, ja. Maar goed, kwart voor vijf het gedicht van de week We hebben nog wat nagekomen uh, evenementenberichten Daarover later meer uh, We staan natuurlijk even stil bij uh, het uh, afscheid van een collega van ons Morgen uh, zijn laatste uitzending Hans Zandbergen, jarenlang trouwe, trouwe medewerker van het programma Jazz. Dus daar gaan we straks ook nog even bij stilstaan. En we hebben natuurlijk wat sportnieuws en uh, natuurlijk veel muziek. Oké, okay, nou, dus daar gaan we, gaan we nu verder. We gaan weer vrolijk mee door met de muziek bij CFM. Hier is Dexie Smitha roars en come on Eileen.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 So they can teach me how to dug it's in my castle. And, sex. and she's gonna scream out This is voel je wel een beetje lui van hoor, van deze muziek. Niet te geloven. De Brother Mars en de Lazy Song. Daarmee werd het kwart over vier of kwart over tien. het is maar of je op de maandagmorgen luistert of op de ja, zaterdagmorgen. we hebben ook een vaste maandagmorgen ploeg hè. Dat bedoel ik. Welkom, Welkom trouwens. Dames, heren, goedemorgen. Dames, goedemorgen. <laughs> Lekker werken. Ja, ja, Allereerst een nagekomen bericht, want dat is eigenlijk ook nog een evenement wat ik had kunnen vermelden. En dat het bij deze ook gaat doen. Want op zaterdag 29 november is het dan zover. Thank <laughs> you. Na twee voorrondes uh, garnalenpellen uh, is het dan zover. De finale van het Open Zandvoortskampioenschap garnalenpellen. En wel in Café Oomstee. Dat is zaterdag 29 oktober. Uh, u bent daar natuurlijk van harte welkom om daar te gaan kijken hoe die finale wordt verspeeld. Want uh, Ton Ariensen van Café Oomstee, Huig Molenaar van Standpavillon Terlassa en de vele vrijwilligers, waaronder de vrienden van Oomstee, hebben uh, dit evenement weer mogelijk gemaakt met als grote slot evenement de finale. Maar ik zou zeggen, kom op tijd, want het is uh, klein, maar heel gezellig Oké, okay. en uh, lekker garnalen eten Heerlijk, ja dat, uh, daar hou ik wel van Helemaal goed Hier is Elvis Costello, Dancing in the Moonlights mm. No.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 I'm there What do you think you've been left on your own? down. Lekker zingen, hè? deze Lisa Lois. En dit was je nummer van alweer uh, enige tijd geleden. De Little by Little. Speciaal heeft gedraaid voor uh, Freds. Je weet wel, die van uh, Café oh, 4. Die. Oh, ja. die. Ja. Nee, mooi nummer. Gisteren had hij een uh, Lisa Lois special namelijk. Oké. Okay. Nee, het is een mooi nummer. Het lekker. Goed, nog even voor de 50-plussers onder ons. Alvast even uh, noteren in de agenda. Want na het enorme succes van vorig jaar organiseert het VVV Zandvoort ook dit jaar de nationale 50 plus dag in Zandvoort aan de Zee. Tijdens de Nationale 50 Plus Dag kan de levenslustige 50-plussige allerlei verrassende, veelal gratis activiteiten ondernemen en genieten van leuke kortingen en andere acties. Uh, voor meer informatie verwijzen wij u naar www.nationale50plusdag.nl www.nationale50plusdag.nl Maar als u denkt dat het bij die ene dag blijft, nee. Want de Nationale 50 Plus Dag is namelijk de kick-off van de neem je niets voor en doe er van alles mee week. Ja, ja. Wow, ja, helemaal hele vol. En die week daarop volgend, dus na die 5 november, er zijn vele activiteiten die ook op de Nationale 50 Plus Dag georganiseerd worden, zullen worden herhaald of uitgebreid. Ook daarom voor, daar voor verdere voor informatie verwijzen wij u naar www.nationale50plusdag.nl. Dus kick-off op 5 november. Music maestro, hier is Kip Nieden uit, George Benson. Je bent op de Radio. de We hebben weer wat korte berichten voor je, Albertje. Ja, en daarvoor gaan we naar het Circuitpark Zandvoort. Twee korte berichten. Ik zei het eerste evenement al eerder in het programma. Want op 28, 29 en 30 oktober staat het Circuitpark Zandvoort in het teken van de DNTR finale races. Drie dagen racen op het circuit. En uh, het is laagdrempelig, dus iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Uh, en met natuurlijk op de 29e een endurance race. En dat is uh, heel spectaculair om dat te zien. En nog meer goed nieuws van het uh, Circuit Park Zandvoort. Want de Formule 1 komt terug naar Zandvoort. Echt waar? Ja, Joep. alleen de historische F Formule 1. Oké, okay. want uh, Circuit Park Zandvoort gaat komend jaar een historische Grand Prix Formule 1 organiseren. Tijdens de eerste editie op 1 en 2 september 2012 zullen oude Formule 1 bolides hun opwachting maken. De nadruk komt te liggen op het GP geschiedenis van het circuit in de jaren 1948 tot en met 1985. De historic Grand Prix Zandvoort moet een jaarlijks terugkerend evenement worden. Zo laat circuitdirecteur Erik Weijers weten. Zandvoort heeft een rijke autosportgeschiedenis en is zeer geliefd bij veel bezitters van historische auto's. Nou, kan niet beter hè. Daar willen we op deze manier structureel iets mee gaan doen, al dus Weijers. Dus Formule 1 fans van oude Grand Prix auto's, waaronder die mooie zwarte John Play, Special. Zet het vast in je agenda 1 en 2 september 2012. De Historic Grand Prix in Zandvoort. krijgt weer wordt nieuw leven ingeblazen. En ze gaan snel en ze maken heel veel lawaai en ze zorgen voor heel veel spektakel. Dus uh, wij zijn er heel blij mee. En uh, rijdt die Eros ook mee? Van Josje stappen. Allee, dat blijft zo'n mooi ding. Josje stappen, komt dan. Die, uh, die oranje weet ja. je wel. Oh, oh ja, ja, dat komt. Ja, dat weet je nooit met hem. Goed. Ik kom een beetje in ademlood. <laughs> Volgende plaatje gaat daar trouwens over. Hier is uh, Linda, Roos en uh, Jessica. Alvast uh, voor de zaterdagavond in vorm uh, in komen. Hè. Je krijgt van mij een dikke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 Ali C hadden we vandaag al gehad. En daar is hij dan, Ali B. <laughs> samen met Marco Bosato. Johan, wat zou jij doen? Oké. Okay. Einde van het Nederlands blokje. Twee, ja. twee uh, Nederlandstalige nummers achter elkaar. Meestal doe je dat niet. Morgenochtend vroeg op trouwens. Ja, want trouw uh, luisteraars van, ja. van ZFM. Ja, een uh, ja, minder leuk bericht in die zin van uh, onze grote uh, medewerker, vrijwilliger Hans Sandbergen van het jazzteam. houdt Houdt mee op. Zon, zee, strand en jazz. Met deze magische woorden opende hij uh, Hans Zandberg altijd zijn jazzprogramma. Dat hij eens in de zoveel weken op zondagmorgen bij CFM presenteert. Morgen zijn die woorden voor het laatste te horen. Hans maakt dan zijn laatste uitzending. Na ruim 15 jaar de radio als trouwe vrijwilliger te hebben gediend. Het is mooi geweest. Hij gaat alleen nog jazz voor zichzelf draaien. Maar Zandvoort, dus wees, niet, uh, wees niet bang. Want hij blijft uh, verbonden aan het, mu het Museum. Dus u komt hem nog overal tegen. Alleen voor CFM, jazz... Je verliest een uh, trouwe medewerker uh, en goede presentator van mooie, mooie jazznummers. Dus Hans, namens het uh, team van uh, Zandvoort op Zaterdag, hartelijk dank. Morgen van 10 tot 11 luisteraars kunt u hem nog een keer beluisteren, want dan is hij live te horen. Tijdens ZFM Jazz. Het is over zon, zee, strand en jazz. Maar Hans, we hebben nog een plaatje voor je. Dankjewel Hans. Als het goed samba dan kan ik het goed zijn. Ik ik het goed heb. Ik weet niet of ik Ik este mon cono o tao no yo masoreiro tane ni ahudere nami danushira de wa sesuna kuruedu samba no jirate maskinada uida tsunuyo nata o waenai yanatando Opa, opa, opa Baby, seit du fort bist Geh ik kaum nog Besonders is Gegend wijk niet meer. Nog eens. Nog eens. Nog eens. Nog eens. Nog eens. Nog eens. Nog eens. Nog eens. Nog eens. Nog eens. Nog ik hap me aus, setze een Fuß vor den anderen, bis ik alles das, was geschehen is, kapier. Ik hab me ein, ik hap me aus, neem een Tag nach dem anderen, bis ik endlich weiß, dass du komt zu mir. Leben von Erinnerung. Sie brengen mich durch die Nacht. Geh nochmal alles durch, von an, fan an. Und ich bleibe in der Hoffnung, dass die Zeit schon alles richtig macht. Bis dann tue ik was ich kann. Ik hab me heen, ik heb me aus. Setze een Fuß vor den anderen. Bis ik alles, das, was geschehen is, kapier. Ik hab me heen, ik heb me aus. Neem Als ik eindelijk weet, dat je weer komt voor Dat is dat, wat geschehen is, kapier. Ik heb me waard. Ik heb me waard. Ik maak na de mannen. Dus de schendeling weet dat ze weer komen. Het is kwart voor vijf geweest. En dat betekent tijd voor het gedicht van de week met Albert Young. klein gebaar, intens gelukkig met elkaar, een zoen, aai of een arm, kleine dingen, maar ze maken me van binnen warm, samen praten, soms zelfs zwijgen, een bloem van die ander krijgen, samen van een heel klein de dingen genieten, en elkaar bijstaan in tijden van verdriet, lachen of samen griemen, de liefde voor elkaar verdienen, Elkaar de waarheid zeggen en onderlinge ruzies weer snel bijleggen. Een steun voor elkaar zijn, elkaar opvangen in tijd van pijn. Elkaar oprecht vertrouwen en samen luchtkastelen durven bouwen. Elkaar de ruimte geven om te groeien en proberen elkaar telkens weer te boeien. Samen kijken en naar de sterren en de maan om daarna weer je eigen licht te kunnen gaan. Weten dat je elkaar altijd kunt bellen en dat de ander je nooit opzettelijk zal kwellen. Zonder woorden weten die anderen dat je snapt. Al de dingen vormen één woord: vriendschap. Het gedicht van deze week heet Vriendschap. Heb jij ook een gedicht voor CFM? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar redactie at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 Mr. Fongman, are in the reveal. Ja, ik ook. Ja. Voor ons eigen Petsy draaiden we hem. De Petsy van CFM. We hebben het vanmorgen nog kunnen horen bij Goedemorgen Zalvoort. Dat was Rijn de Vries. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. Zo entertainment voor jou. Aangeschoven Rudy, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen vijf uh, en Wij gaan het hebben over een, een evenement dat binnenkort gaat plaatsvinden. Dat is in Caprera, het bos bij Caprera. Er zijn uh, zogeheten spooktochten. Spooktochten? Dat is, wordt in het donker gehouden en dat is uh, voor kinderen vanaf twaalf jaar. En uh, we gaan met de organisator bellen en uh, we gaan hem wat vragen stellen daarover. Ook gaan we natuurlijk Popster Henry bellen. Hij vertelt. Wat er is gebeurd op showbiz nieuwsgebied En uh, ja, audio radiofragmenten Ons item en uh, Normaal verklap ik niet welke het is Maar deze week is het wel een hele leuke Het is namelijk Het, het fragment van de start van Radio 538 Hé nee, kijk okay. Het is een fragment uit 95 volgens mij Radio historie Radio 538 ja, ja. Goed. Dus nou, dat zo dadelijk tussen 5 en 7. Ik ben reden om te blijven luisteren. Dat dacht naar ik ook. Heel veel plezier daarbij, Rudy. Dankjewel. En vergeet nog niet tussen 10 en 12. Tussen 10 en 12. Hans Sandbergen. Yes, Hans Sandbergen. En wij zijn er volgende week weer. Ja, weet je zeker? Jazeker. Oké, okay, dan, dan zijn de zijn we hypotheker. Dan zijn, we er <laughs> dan zijn we er weer. Dan zijn we er weer. Graag tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag.